21 graden. Morgen bewolkt buien en veel wind. Dit was het en... Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan geen files, er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A28 Zolle Groningen tussen Hogeveen en Assen. En op de A50 Arnhem-Eindhoven tussen de Knopenten Grijsoord en Bankhoef. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BNR? Nee?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 Future and to Clara. I love you, boy But I know you lie I trust you all the same I don't know why till the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 Just Zorgen, lachend in de storm, De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm. Het voortvloeit je lange ouwe strand. Ik voel me weer dat kind speelend in het zand. Hij, hij, hij. Ik ben niet met volle teugels, zo strand op Zullen we gaan zitten, direct? Wat denk je? Ik blijf gewoon hier. Als je niet eraf vindt. Ik... Laat jij maar liggen. Dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er... stress De zomer van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Ik in pocket. Ja, thing En in de ether op 106,9. Straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dit is Renate Evers met het NOS journaal. Standard Poor's heeft het besluit verdedigd om Amerika de hoogste kredietstatus af te nemen. Vooral de trage politieke besluitvorming was aanleiding om de status te verlagen. S&P spreekt de kritiek van het Witte Huis tegen dat er een overhaast besluit is genomen op basis van onjuiste cijfers. Standard Poor's verwacht niet dat de politiek in de VS het in de toekomst wel makkelijk eens wordt over noodzakelijke bezuinigingen. S&P is de enige van de drie grote beoordelaars die Amerika's kredietstatus heeft verlaagd.